Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het college geldt voor mbo-opleidingen in de zorg en techniek moet omlaag. Het AD heeft een advies van een onderwijscommissie aan de minister gelezen waar dat in staat. Er zijn heel veel mensen nodig in ziekenhuizen en voor technische beroepen, maar te weinig jongeren kiezen voor zo'n mbo-opleiding. De vakbond voor MBO'ers weet niet of minder collegegeld de oplossing is. Er is vooral meer waardering nodig. Als jij op de basisschool, op de middelbare school, al te weten komt: hé, hey, MBO-opleiding is leuk en, en je kan er, uh, laat er echt veel mee doen en het is een belangrijk beroep. Dan denk ik dat je veel meer mensen naartoe zou kunnen krijgen dan alleen het collegegeld te verlagen. Rond deze tijd wordt er weer verder gepraat over de aardbevingen door de gaswinning in Groningen. Vandaag worden oud-ministers Jeroen Dijsselbloem en Henk Kamp aan de tand gevoeld door de commissie. Verslaggever Reinalda Start volgt die parlementaire enquête voor ons. En haar is iets opgevallen. Wat minister Kamp vaak gebeurt op cruciale momenten, ook als hij naar Groningen ging om dingen uit te leggen, dat uitgerekend op de dag dat hij uh, ja, een breed podium krijgt er, um, uh, en hierover in gesprek moet, uh, er weer een aardbeving in. Groningen is. Nou, nu is dat weer het geval. Vannacht was er in Uithuizen een aardbeving met een kracht van 2.4. Mensen zeggen tegen RTV Noord dat ze een knal en een dreun hoorden en daarna alles in huis bewoog. Het is al een paar weken onrustig in de grond bij Uithuizen. In augustus waren er ook al een paar bevingen. En bij Buckingham Palace in Londen is het een komen en gaan van mensen die een bloemetje neerleggen of een kaarsje aansteken voor Queen Elizabeth. Dit meisje van acht is er ook en zij vertelt dat ze een speciale band heeft met de koningin. Ze mocht haar spelen in een toneelstuk op school. So I had a lot of lines and then um, Zion, um, he was a boy in my class and he had to play Prince Philip. And... and you said that you had corgis involved as well? Yeah, there were corgis and so we did. De hondjes van de koningin zaten dus ook in het toneelstuk en hadden een dansje op Who Let The Dogs Out. Het weer nog, nu nog bijna overal droog en er is af en toe ook wat zon. Maar vanmiddag, dan zijn er weer pittige buien met mogelijk ook onweer. Het wordt een graad of 19. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid bij Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu jouw keuze. ZFM. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, deze is morgens. Goeies, uh, morgens deze ja. morgen. Ja, we begonnen wat uh, anders dan anders. Ja, nou ja, logisch natuurlijk. Hè, want logisch. Dat is natuurlijk een wereldwijd uh, uh, verlies. Het is een. Uh, ja, de woorden schieten sowieso tekort in alles. Ik bedoel. Uh, uh, ik. Uh, ja, ik, ja, namens ons dan. Uh, we denken van we beginnen gewoon op deze manier. Ik had geen mooiere manier kunnen bedenken. Eigenlijk. Nee, nee ja. je hebt weer een prachtig nummer uitgezocht van America. I need you. Ja. Wat de mensen zich weinig realiseren. Uh, als ik zo wel eens uh, het, nieuws, uh, het landelijke nieuws volg. dat is uh, dat mensen zich niet realiseren dat ze elkaar nodig hebben. Altijd, iedere dag, ieder moment. Ja, ja, ja. ja. Ja. En drong dat nou eens. Nou, een hoop mensen hebben dat ook wel door, hoor. Ik wil niet iedereen daarmee veroordelen. Maar er zijn toch een hoop mensen die echt een beetje op zichzelf leven En daar geen oog voor hebben. Op de een of andere manier. Ja, maar goed. Ja, die, zijn, die zijn er altijd geweest. Dat is niet alleen van deze tijd. Nee, maar. dat is, heb je weer helemaal gelijk. In. Ik kan er ook weer geen woorden. Ik kan er ook niets niks tegen Nee, maar mooie keus, mooie opening. En uh, uh, ja, volgens mij ga je nog veel meer mooie muziek draaien. Ja, ja, ja. Ondanks dat er toch een beetje een domper is. En uh, uh, dat mijn naamgenoot Charles het er, erg moeilijk gaat krijgen de komende uh, weken. Met die hele ceremonie rond uh, de uitvaart van uh, zijn moeder. Ja. Uh, maar ook uh, alles wat Engeland te wachten staat. Uh, ja, vooral dat laatste. Ja. De, ja. Ik hou ja, mijn hart vast. Ja, ja dat, houdt, dat geldt. Ik hart. Ja, het geldt voor ons eigen land ook natuurlijk. Ja, zeker weten. Maar laten we nou niet al te, al te negatief zijn. Nee, dat gaan er... we niet doen. Laten we maar gezellig gaan. beginnen. Komt Harm nog even goed? Dat, dat ja, Harm mag... die komt sowieso. Hij zal wat later komen, geloof ik. En uh, ik weet niet precies wat er aan de hand was. Iets met zijn moeder. Moeder moest naar het huis. Als Je last van. Zoals hij zei dan. Hij, zei, hij belde op en zei, ja, mijn moeder die komt wat later, want ze las van klotsende oksels. Ik heb geen idee wat dat zijn. <laughs> wij, wij horen er alles over straks, denk ik. Zeker weten. Okay. Het is toch weer een, een andere kant op. Het is toch een beetje meer boys-achtig. De boys. Ja, ja. boys, boys, ja. Ja. Ja, trouwens. Ben, ben, ben, jij, ben jij überhaupt wel eens in, in Londen geweest? Ja, of, ja. Of, vertel, vertel. Ja. Wat, wat, wat, wat, hebben de Londenaren dat overleefd? Dat jij daar rondliep? Ja, niet? alleen uh, in de Oxford Street en de Piccadilly circus uh, Heet het ook Piccadilly? Nee, Piccalully. -pic ja, en de pik van Lola Nee, ja, nee, de oh. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, ja, oké. Ja, ja, ja, ja. ja, maar even zonder, even zonder gekheid, ik ja. verbaasde mij over, over, over het, uh, het enorme gangenstelsel... wat zich onder Londen bevindt, hè, de metro en zo. Ja, ja. En als je daar uh, in gaat en je hebt geen plattegrondje bij je... nou, echt je, je waantje in de Efteling, maar dat weet ik weer ook niet namelijk, ja... <laughs> Maar wel, wel heel doelmatig, want je, je komt overal in, in een mum van tijd aan. In een mum van tijd. Je moet He? alleen uh, heel goed uh, uh, ja, de boel in de gaten houden. Want het viel mij op dat de Engelsen in de, in de metro staan, die zijn allemaal, ze zijn allemaal van de nek, denk ik. Van, ze zijn allemaal omhoog te kijken. Ik denk, wat is dat toch? Dan heb je boven in die trams een hele, ja, dat hele dat, dat, dat, uh, het hele baantraject. Heb je. En daar keken ze naar, dat telden ze haltes. Ja, ja, ik dacht iedereen las me zijn nek aan. Ik van erco of zo. Ja. Nee, nee, nee, nee. Dat was het niet. Ja, ik ben er ook geweest en uh, toen heb ik uh, met de trein heb ik ook Windsor bezocht. Uh, het kasteel. Het kasteel ja. uh, waar, waar de koningin natuurlijk, uh, waar de Queen Mom onder andere is uh, begraven. Ja. Ja. Ik ja. dacht dat, uh, dat uh, haar echtgenoot er ook ligt, Philip. Ik, heb, ik weet het niet. Dacht ik het, het, niet. dacht uh, wellicht wordt zij daar ook al uh, begraven hoor, in uh, in Windsor. Ik denk het wel eigenlijk, want. Uh, ja, geloof wel, voor mij de hele koninklijke familie van Nijand. Uh, dat denk ik toch wel. Ja, ja. ja maar dat is, dat is zo'n mooi, mooi kasteel, Willem. En dat is zo. Uh, uh, ja, bezienswaardig. Want, want er staan allerlei. Uh, ook uh, uh, speelgoed van, van, van Elisabeth, waar ze vroeger dan. Uh, Bijvoorbeeld een heel groot poppenhuis. Een gigantisch groot poppenhuis. En ja. de, met Rolls Royce. Een mini, zeg maar dinky toys van Rolls Royce. Ja, weet je ja mooi. En, en ja... En je, je, je kan eromheen lopen, want het is echt, het is meterslang en, en breed ook en zo. Dus ja. het is, daar heeft ze het al vroeger mee gespeeld. En ja. je, in Londen kan je natuurlijk ook de kronen, de Tower, bezoeken met de kronen. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ben ik ik ben overheen geweest. Ja, en uh... <laughs> je eroverheen geweest. Ja, dat is heel raar zeggen, eigenlijk. En nu ik het zo zeg, ja. heb ik zoiets van, nee, dat klinkt heel gek. Even opnieuw. Uh, ik ben er overheen gelopen. Nee, ja. het wordt er niet beter op, nee. Nee, nee. nee. Ik ben inderdaad, toen ik in Londen was, toen verbaasd me, ik inderdaad over de touwen En ik dacht, hier wil je een keertje overheen lopen gewoon. Ja, ja. En dat doe je met gevaar van eigen leven. Want ze rijden daar als gekken. Dat... En links, hè. Ja, ze laten alles links liggen. Dat alles links liggen. Ja, en, uh, ja. Ja, ik, uh, maar ja. ik vond het toch wel een uh, hele interessante stad om, um, Nog uh, om en, rond te kijken. Ja, he. En het en, lijkt me ook hartstikke leuk om daar een keer met de kerst te kijken. Het, uh, ja, dat is ja en een keer Harrods, zeg je. Harrods, ja, dat is, die, uh, dat is waar. ware. Een ja, soort ja. bijenkorf van Londen eigenlijk. Ja. Maar dan twee keer zo groot. Ja, ja. stond ja. bijvoorbeeld speelgoedauto's voor kinderen. Soms zo'n zo zo klein uh, Mercedes shit. I van iets van 20.000 pond. Echt waar? <laughs> Echt ongelooflijk. Yeah. En dat schijnt nog verkocht te worden ook. Ja, het dus ja, dus is gewoon een hele aparte winkel. En, uh, ja, nou. Goed. Nou, uh, muziek, muziek, uh, muziek. muziek. Misschien, misschien moeten wij er samen maar eens een keertje heen gaan. Ik in de Londen. Hè. Oh, dat dat maar, maar, gaan we, we een live-uitzending doen vanuit Londen. Als we toegelaten worden. Dat is natuurlijk een ge... Jij zegt gewoon dat je Charles bent. Dan ja. is het in één keer raak natuurlijk. Komt helemaal goed. <laughs> Ah, nou, dat was eventjes een, uh, even een vraagstukje van wie is dit en wie was dit? En waren de motions, waren het uh, Nee, de, uh, het he? waren mijn oude schoenen. Het waren je oude schoenen natuurlijk. Ja, de shoes. Ja. Weet uh, je, weet je hoe ze, trouwens hoe ze, hoe ze schoenen noemen zonder vetus? Nee. Blazen. Ach, ja. goed. Dus, ja. Nee, maar en, en waar wij het net ook over hadden, eventjes buiten de microfoon om. Ja. Over Engeland, hè, we hebben het er toch nog een beetje over af uh, met hoeveel landen hadden ze een verbond? Hoe, hoe, hoeveel koloniaal, hoeveel... Uh... Naties. Engelse naties. Nee, maar geen naties. Ja. Nou ja, nee, geen nazi's. Nee, nee. nee nazi met een T-I-E. Ja, met een t -i -e. ja, ja maar het zijn er wel heel wat, hè? Ja, ja Australië natuurlijk. En nieuw zeeland En, en Ik Jamaica. Ik zou er een prijsvraag van maken. Dat kunnen we natuurlijk doen. Eerste prijs? Uh, eerste prijs? Uh... Een voetreizen naar Londen. Naar Londen, ja. Maar, ja. <laughs> en dan mag je het laatste stuk met de metro, denk ik. <laughs> hey? Nou, ik ging dus, als ik naar Londen ging, dan ging ik naar Heathrow bijvoorbeeld. En dan uh, kon je daar de metro al nemen. Heathrow. Ja, klopt, klopt. Ja. En dan, uh, dan reed je zo Londen binnen. Dus dat, uh, dat, uh... Ja, maar uh, dat heb, heb ik toen gedaan. Ik ben via Heathrow gekomen toen. En ik heb toen de metro gepakt. Ja. Heb ik vijf en een half uur op het politiebureau gezeten. Want? Ik mocht die metro niet meenemen. Ach. Ik moest wachten op de bestuurder. Ja, nou. Ja, wees dan ook niet zo eigen ijs man doen. Ik weet het, ik weet het. Hé, maar wel uh, eventjes... Uh, ik kijk eventjes, maar we hebben toch een heleboel luisteraars. Ja. Uh, uh, in Herenveen en Vlaardingen en... Waar ligt e dat nou in Heerenveen? Heerenveen, in, in, in Friesland. In Friesland? Ja, vlak bij jou wat. Heidmem. Wie? Heidmem. Nee, ja, ik weet niet of dat Heidmem is. Dat is... Uh, Paak Wie? Paak B? Paken en Beppe. Nee, Herenveen. Nee, oh, ja, maar ik heb het over Paak oh, en Beppen en papa, papa oh. en mama en Heit en Mem, toch? Nee, heid, heid en Mem, Papa en mama. Nee, Paak en Beppe is, geloof ik, opa en oma. Opa en oma. Ja. En Heit en Mem is uh, Pa en Ma. En Pa en Ma. Ja, Heit. Ja. Heit, die Henk, die gezien, zien. Oh, dat is het cocktail Ja. Wat heb, jij, wat heb jij nou allemaal weer voor ons in petto? Ja, een, hele, een heleboel eigenlijk. Maar hebt, ik was je, er niet klaar. Petto. Want we hebben Heerenveen, we hebben Vlaarding, we heten. Heten luistert ook weer mee. Ja. Amsterdam. Hè? Ik mag geen reclame maken, maar uh, de beveiliging van uh, PPG Amsterdam luistert ook weer mee. Ga eens aan je werk. Zo, heb ik even gezegd. Ja. En uh, er zit er nu een te mopperen, dat weet ik zeker. Ja. En, uh, en uh, we hebben Canada natuurlijk. Uh, Texas luistert, Irving. En al dan niet met... Uh, een kopje thee. Kijk. Of ze zijn weer slaap slaapgeval. Dat kan ook natuurlijk. Dat, nou, dat geloof ik niet. En uh, ja, nou, ik vind het gewoon heel erg leuk uh, dat, uh, dat er toch zoveel mensen luisteren en uh, nou. Goed. Uh, wij worden steeds beroemder en beroemder en wij komen nog wel eens een keer op een magazine te staan. Weet ik zeker. Oh, I don't believe it. Ah? Don't touch me. Hey Ray. Hey Well, we're big rock singers We got golden fingers And we're loved everywhere we go That Sounds like us a... We sing about beauty And we sing about truth At $10,000 a show right? We take all kind of pills To give us all kind of thrills But the thrill we've never known Is the thrill that'll get you When you get your picture On the cover of the Rolling Stone Rolling Stone Wanna see my picture on the I'm gonna buy five copies for my mother I'm yeah. gonna see my smile and face On the cover of the Rolling Stone. That's a very, very good idea <laughs> I got a freaky old lady named a Coke King Kitty Who embrogers on my jeans I got my poor old gray-haired daddy Driving my limousine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 See my picture on the cover Ja, ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja, ja. Hij heeft denk ik met de Rolling Stones te maken. Nee, dit? zeker niet. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik uh, heb even dat nummer opgezet uh, van Dr. Hoek in de Medicine Show. Ja. Hij zag dat ik mijn medicijnen nodig had. Ja, ik denk, wat ben jij nou aan het doen? Uh, ik denk... Uh... Nee, ik zat een beetje... Dat kunnen de luisteraars misschien wel zien als ze via de camera meekijken. Ik ja. zat een beetje in de knoop met mijn snoertjes, met de, met de koptelefoons. Hoe kan dat dan? Ja, je zat er gewoon in de knoop. En, uh, dat merk je ook, dat hoor je dan ook. Dan praat je ook met de knoop, hè? af en toe. Ja, nee, nee, ja, nee, nee, nee ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar het is het voor elkaar weer? Het is toch helemaal goed. Dus okay. uh, ik hoor alles weer en ik zie alles weer. En ik zie jou boven de, de, de schermpjes uit uh, heel... Uh, Stevenen. Ja, Stevenen. heel... Stevenen, ja. Ja, ja. Want je hebt vast weer wat leuks klaarstaan. Ja, ik heb zeker klaarstaan. Want ik heb uh, de afgelopen weken uh, wat uh, mailtjes gehad, berichtjes gehad, van mensen die zeiden van, uh, god, als jullie dat uh, willen draaien, uh, dat willen draaien, dan... Uh, kan dat wel bij jullie. Nou, we zijn geen verzoekbladenprogramma, maar als wij niet zeggen voor wie het is, is het geen verzoekbladenprogramma. Dat klopt. Dus bij deze. Oh If you do. Nou uur 27, oh. jawel. Als jij nou even T zet, even T zet, ja, ja die, nee, ja, nee, ja, dat kan T, even T zetten, <laughs> even T zetten in Rotterdam, Amsterdam, of ja, ja, ja. Mr. Peter Tattero? Ja, die, dat, dat was hem, hè. Goedemorgen. Hey, Hallo. daar zijn ze weer, hoor. Ha, ha. Goedemorgen. Dag, dag, nou, dat, mevrouw, uh, de, moeders, Harms, de, de, dinges. De, de, de, de trap is het weer, dus ik was uh, gelijk met Harm boven. Ja, ja, je was later uh, de zaharm al. Ik ben een gebeurd? beetje bedroefd, dat begrijp je wel. Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja, wij allemaal, hè. Ja, nou, daar gaan we het morgen niet over hebben, Willem, want nee, word, word nee, nee, nee, dan word nee, ik helemaal deep. Dan word ik helemaal deprie, wil ik niet doen. Ik zet even een kopje thee voor jullie, gaan lekker zitten. Ja. goed. Heb jij, uh, Willem, ja. ik, je draaide net een, een liedje van de the-set. Ja. Heb je die wel eens ontmoet ook? In het lijven? Leven, uh, leven, uh, leven? In de, in de, in de lijve? Leven nee. Maar ik ben meer een koffiemens. Je bent meer een koffie. Nee. Uh, Eén kopje koffie. Ja, koffie. Ja, ik, een nee, kop, je nee. krijgt een kopje koffie van mij. Maar goed. Uh, ik ga intussen even verder met, uh, met het programma natuurlijk. Want, uh, ja, nou, we nou, moeten toch sowieso even bijkomen van de, van de reis en de, de, de dokter. En daar moet je zo maar even over vertellen, hoe nou, het daar ja, uh, Want wij zijn ook met, met Harm ben ik twee jaar geleden nog naar Engeland geweest. Naar Engeland? Ja, naar Londen ook. Want Gezwommen ik op... Ik net in de auto toen we hier onderweg naartoe oh, waren. Hè? Ja. Toen vroeg ik jullie over praten. Ja. Ja, ja, ja. Ik dacht nou, Harm, als we straks nou in de stuur zijn, moeten we daar ook iets over vertellen over Londen. Want wij zijn er ook nou, geweest. Nou, dat wil ik graag horen straks uh, naar, naar het volgende. Ja, maar jullie mama... eerst even voorzien van koffie. Want uh, we hebben ah, hier een eenzender okay, genoeg. En we hebben er weer een okay. spoorzender bij zitten nu. En uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Oké. Okay. Um, ik heb hier een, een berichtje van iemand uh, die vroeg aan ons: zie je van uh, ZFM, ZFM, waar, waar zit dat eigenlijk? In wat voor plaats zit dat? Ik zeg Nou, uh, in Zandvoort. En toen zei Zandvoort, eh, Zandvoort ze aan de Rijn, Zandvoort aan de Rijn, dat bestaat helemaal niet... Ja, dat bestaat... Wat een komische, wat een komische reactie. Ik zeg maar, ik, zeg, ik zal dus een speciaal een, een plaat voor je draaien en gewoon ja. dat Zandvoort dus niet aan de Rijn zit. Nee, dat is volgens mij... Daar zeilde op de Noordzee, de Noordzee, wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen, het zweert goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen, te roven ons het goud. Toen we voeren op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al op de Noordzee, wijd en koud. Als onze jongste makker, een jongen sterk en koen. die smakkel tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen, en gins een Spaans galjoen, doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen, mijn eigen jonge dochter zal ik u doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans pajoen doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. De jongen bad de hemel, sprong daarop overboord en heeft in zijn vijand scheeps van drie gaten toen geboord. En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord. Op heel de wijde Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, op heel de Noordzee meer gehoord. Toen zwom hij naar het schip en de mannen juichten luid. Maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet op bruid. Als smiekt ook de jongen, haalt mij het water uit. De schipper gaf de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Gaf hem de Noordzee als zijn bruid. Om hij om het schip heen Hij was zo koud en moe Vol bitterheid en wanhoop Riep hij zijn makkers toe Och makkers haalt mij op Want ik ben het zwemmen moe Mij trekt de koude Noordzee De Noordzee, de Noordzee Mij trekt de Noordzee naar zich toe Zijn makkers redden hem toe Maar op het dek stierf hij Na het een, twee, drie In godsnaam dreef weg met het getij De koele jonge zeeheld veel jonger nog dan wij en zong toen in de Noordzee. De Noordzee, de Noordzee. En in de Noordzee weg zonk hij. Ja, ja. Was dat nou ja. ook uh, uh, van de hand van Lennart Neig? Ja, ja, ja, ja, zeker aan de hand van Lennart ja. Neig. Ja, ja, want uh, Lennart die was die daar in Zandvoort. Uh, bij, de, bij de Nederlandse uh, palingrokerij uh, uh, kampioenschap. Uh, nou, daar heb hij eigenlijk dit nummer geschreven. Dat vertelt men dan, hè, dat, vertelt men. dat wordt gezegd. Dat wordt, ja, het wordt gezegd. Ik kan er natuurlijk niet staan, maar ik moet ook afgaan. Ja, Ja, Wilm, Wilm. ja, ja, ja. Hallo. Ik, ik vind Baldwin een groot zo'n knappe man. Ja, is het zo. Nog steeds hoor, want hij is dan natuurlijk ouder geworden. Ja. Is in, in, in, in de 70 ook. Ja, ja. Maar ja. ik vind het nog steeds een heel knappe man. En hij heeft zo'n mooie stem ook. Ja, dat heeft hij. En, en die liedjes vind ik ook zo, uh, zo imponerend. Want Noord, ja. jij draait nu de Noordzee, maar bijvoorbeeld ook als er rook om je hoofd is verdwenen. Ja, ja dat, dat sprak mij helemaal aan. Want Harm die dat dus een gek vroeger. Ja, Ach, ik, maar, maar uh, daar moet je niet over uitweiden. Dat vind ik nog ik helemaal wil niet zeggen, Ja, echt. En, inderdaad. Want ik dacht net, het trapliftje staat in de brand. Maar wel, nee, Harm, Nee, ik, ik, ik rook ja, al lang niet meer. Oh, al jaren nee. niet meer. Maar ik heb inderdaad straf gerookt En dan heb ik het erover dat ik één sigaret met de andere aanstak Wat heb je gedaan? straf straf Strafgerookt. Ik rook Zo, dan... gewoon tabak? Nee... Even door, je brengt me helemaal uit de war. Oh, nou, stukje muziek dan maar weer? Da, hoe dat nou maakt. De, dit klinkt toch eventjes weer Back to the 50s? Ja, hè? maar je moet wel even uitleggen aan de luisteraars willen wie, dit, wie dit zijn. Want nou, de, dit is La Bamba, hè? Ja, maar dat La Bamba, daar ken ik wel een nummer van: La Bamba. La, La, La Bamba, weet je wel? Dat, ja, ja, ja, maar dat is maar, weer een andere La Bamba. Ja, ja, ja, maar dit, ja, dit, ja. Dit, dit, dit, dit komen ze ook uit Mexico. Dus, ja, het is een Tex-Mex-band. Een Tex-Mex band. Tex-Mex, Tex-Mex, dat is uh, Texaanse Mexicaan. Oh, leg eens uit, Willem, wat betekent dat? Tex-Mex, dat is een uh, soort uh, als je echt het begrip Tex-Mex doet. Hè, dan heb je bijvoorbeeld een beetje polka-achtig, want dat komt daar vandaan. Ray Cooder, bijvoorbeeld. Dat uh, is Tex-Mex. Uh, Ray Cooder. Ray Cooder, ja. Oh, dat klinkt wel. Uh, Freddy Fender heeft Very ways American. The uh. ways the ja, die. Ja. En, uh, maar in Nederland hebben we ook een band die dus ook Tex-Mex maakt. En, dus ja, en ach, ach. Ja, dat is Rowan Hezen. Ach, daar ben jij wel vind van geloof ik. Uh, ik ja. zie als, je, als jij de naam Rowan Hezen uitspreekt. Ja, dan beginnen mijn ja. oogjes te glimmen. Hè. Ja, dat is... Dat is uh, <laughs> dan denk ik, bestel maar, bestel maar, bestel maar hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja dit, Maar You uh, took the words out of my mouth. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat wordt weer door Mietloof gezongen. Dat, dat is weer een heel ander, ander verhaal. Dat is weer een heel ander verhaal, ja. Dit is, dat is, was trouwens ook wel, ook wel een beetje, ja... Vlezig, hè? Ja, behoorlijk, ja. En het schijnt, het schijnt ook dat hij na ieder optreden... Ja. Uh, hoe heet het? Uh, moest hij direct naar de, uh, de colise toe. Want er stond een zuurstofinstallatie uh, stond daar. Want hij, ja, doordat hij, hij was dan behoorlijk ja, gebouwd, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. En dan zat hij dus uh, zonder lucht. Ah. En toen was er een of andere toneelknecht... die had per ongeluk de verkeerde installatie neergezet... en zuurstof weggehaald... Ja. Log, en. Logfers? Nee, nee, nee, nee. Want ze sloot hem erop aan. Ze hebben het kapje op zijn mond gezet. Ja. Had hij in één keer schuim op zijn mond staan. Oh? Blijk bleek een brandblusser te zijn. <laughs> St. Louis, down ja. by the radio. Yo. Ik weet zeker dat de mensen genieten thuis... die van muziek houden, want, want ik geniet... in ieder geval, maar je draait weer allemaal... repertoire, wat... Uh, ja, het, komt, het komt vaak nog wel... Uh, bekend voor, maar... als jij mij uh, gevraagd had, is dat Spirit... of St. Louis, ja. had ik dat niet... geweten. Nou, dan moet je gewoon ja zeggen... Hè? Dus... Gewoon, gewoon ja, zeg aan het Ja, maar ja. ik krijg er wel energie van. En hoe zit het met jouw energie? Nou, Re dat, zal, dat zal ik je vertellen. Mijn energie is op het moment hartstikke goed. Want, uh, met jouw eindelijk... rekening, daar heb ik het eigenlijk over. Oh, die rekening. Ik dacht, dat ja, je iets anders met mij, mijn gezondheid. Want ik wil zeggen, ik heb eindelijk officieel de stap gezet. Ja. En uh, ik heb een abonnement genomen bij Basic Fit En daar betaal ik 1995, en dan mag ik zo vaak douchen als ik wil. Ah, ja, want thuis wordt het te duur natuurlijk. Ja, ja. Dat... Ja. Ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is zo dat. Uh... Kijk, daar komt, komt onze eerste gast al binnen, luisteraars. Dus, uh, dat is mooi. We hebben even. Ja, maar ik zal maar even een stukje muziek draaien. Ja, daar even een stukje. Ik meneer even zien van. Uh... Van koffie, gas, water en licht, zeg maar. En dan komt iemand binnen, Willem, die heb ik nog nooit gezien. Nou, dat, dan, is, uh, dat, dat, dat is een gas, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk. Nou, ik ken die meneer ook niet. Waarom hem wel even binnen. Ja, ik ken hem wel, want ik heb een keer een nieuw. had een keer een nieuw gebid nodig. Hoe is hij dat? Ja, en hij heeft mij eraan geholpen. Ja. En dat gebid heb ik nog steeds. Maar je bent er wel heel zuinig op. Want... Ik, ik draag het alleen niet meer. Een van dezelfde verpakking zit er nog een mijn. Ja. Ja. ja. Zo is dat. Song on my mind, Osaka. Oh, I always will. I love Osaka. Love her sweet lips, love. love to hear them whisper. Love for velvet eyes, Love the way he size Love for almond ice They'll tell no lies Love for sweet behind It's always on my mind Osaka I always will I love Osaka Love for sweet lips Love to hear them whisper way she showed me how Love the way she's doing you know, and also honest She will never let me down Cues met Osaka. Ja, je komt ze wel tegen bij de boys. Helemaal in Zandvoort. Aan zee, jawel. Nou ja, de gasten uh, druppelen binnen hier. En uh, ik deed net op tijd het raam dicht, want ik denk, het wordt helemaal nat hier. En Charles is al natuurlijk voor de koffie. Oh. de koffie. En de koffie en een koekje, eventueel koekje. Nee, uh, zal er geen koekje zijn, denk ik. Want ja, nou ja, goed. Maar jullie waren hier voor het uh, tweede uur, had ik begrepen, toch? Ja, ja. ja. Voor het tweede uur. Nou, je bent mooi op tijd. Ja. ja ja Wat denk je, het is zo gezellig bij die gasten laat meer gaan? Ja. Beter te laat, beter te vroeg als te laat, hè? Ja, ja, ja, ja, zeg ja, ja. maar, werkgever ook altijd, maar, ja, ja. maar hij stinkt er niet in. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar goed, uh, neem even lekker plaats, er wordt voor koffie gezocht en uh, we maken er wel een feestje van. Ja. Heerlijk. Oké. Oké. Okay. Ja, wat gaan chaos in één keer hier. We krijgen bezoek en de boel wordt afgebroken. Kopt zonder niet meer. Hij doet dus weer. Charles is erbij. Oh, gelukkig. Jongen, jongen, jongen, jongen. Nou ja, goed. Je haalt de jongens in huis, man. Ja. Ga lekker zitten houden. Maar met jullie zouden dus rond kwart over elf hier zijn, zeg maar. Ja. Ja, maar dan denk ik tien voor elf. Ja, maar kom gewoon niet wachten. Je denkt, je pakt gewoon tien minuutjes extra. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, goed, we hebben te maken met een heel erg strek programma. Dat is <coughs> dus niet. Nou, ik vind toch wel gezellig dat we weer nieuwe gasten hebben, Willem. Want, ja, dat was in tijden, hè. He, zo uh, vaak gebeurt dat niet, dat we nee, nieuwe gasten hebben. Nee, nee, nee, nee. Nou, mama, je moet je dus er niet mee bemoeien. Ja. Als we nieuwe gasten hebben, zoeken we dat zelf uit, Willem, toch? Ja, dat vind ik wel. Zo dat vind is ik dat. wel. En we hebben volgende, uh, uh, volgende week, niet maar die week erop, als het allemaal mee zit... Dan, ja, uh, kom, komen we weer gasten dan? Ja, dan hebben we iemand uh, van het uh, casino... <laughs> Uh, ja, ik gok vaak hoor. Je gokt vaak, hè? Ik vind het een hele gok om hier te komen hoor. Ja, ja, dat is van het Holland Casino, zeg je daar wat? Nee, ik ken alleen maar Zwitser Casino. Alleen Zwitser Casino, maar Ho nou, Holland wel, Casino... de belastingen namelijk. De dochter daarvan, uh, ja? Holland Casino, die komt uh, deze kant op... en uh, uh -huh. daarom interviewen we, en dat is Kim. Kim? Kim Holland. Het is niet eens 11 uur, het is nu al gezellig. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja. Ja, nou ja, goed, uh, Charles, doe maar vast een intro voor je gasten. Die, uh... Ja, we, we hebben hier uh, twee hele bijzondere gasten. Want er is één iemand die, die echt eigen repertoire uh, schrijft. Ja. En we hebben een zanger. Een zanger? Ja. En wie, en wie is wie? Uh, de zanger heette ah. Ron. Ja. En van zijn achternaam Kippersluis. Eh, maar ik weet niet of Ron ook een artiestenaam heeft. Ron, ja. pak je microfoon nog even bij. Hij staat, hij staat aan. Het nou, straks, nee, nee. Ja, de artiestenaam is de Ron. Gewoon. De streepje Ron. Okay. Ja, dat is de artiestennaam. Ah. De ja. Ron. Okay. Okay. Ja. Dus, en ja, ja, een Nederlands repertoire, hè? Ja. Uitsluitend Nederlands? Ja, door... nou, we zingen nu wel het meeste uh, Nederlandstalig. Maar ook ja. wil ik wel een beetje Engelstalig. Ja. Ja, we lopen al naar 11 uur, dus we, moeten, we gaan er met een muziekje uit. En dan gaan we na 11 uur gaan we met jullie praten. Want we willen natuurlijk alles weten, hè? Ja, ik denk het wel. Want uh, ja, nou ja, goed. Uh, toma. Nou, niet alles. Bijna alles. Bijna. Ja, er zijn dingen waar ik ja. zeg: nou, Ga dan... niet in op privé zaken. Nee, dat, dat bedoel ik, jongen, nee, dat wil je ook niet. Nee, nee, nee. Nou, wil ik wil best wat van die jongens weten. Ik vind wij verrukkelijke ja. jongens. We ja, zeker, zeker. Toch? Ja. Kan dat niet? Ik <much> One night stands my suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one man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 Back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home where my thoughts escaping, home where my. Nou, dan gaan wij zo maar eens even richting in de klok van, uh, van uh, 11 uur. Het eerste uur zit er bijna op, Charles. Ja, ik vond het zo geweldig dat jij eventjes Simon en Garfunkel draaide jongen. Ja, de dat zit ik, in mijn hart. ben ik HB zo al, fan heen. van, jongen. Wat vond jij van ik en Simon en die, uh, in het Amerikaanse dat ze op zoek gingen naar die twee? Nou ja, ze hadden het beter kunnen laten bij het zoeken. Met. Ja, ja. <laughs> Nou, ik vond het niet, niet helemaal verkeerd wat ze deden, hoor. Wat, nee, nee, dat de deden ze absoluut niet. En het is alleen... Uh, uh, uh, ja, heb ik het, het laatst ook al over gehad. Het uitmelken ervan. Ja, je moet, je moet er eigenlijk niet aankomen. Anders. Je moet je er niet je... aankomen. Nee. nee. We, ja. hebben, we hebben bijvoorbeeld een beroemde zanger. Uh, DeRon heet die. En die maakt nummers. Nou, Daar moet je gewoon niet aankomen. Klaar, zijn van hem. <lacht> nou, He? Blijf. Dat vind uh... ik. Ja. Hé, <lacht> hey, uh, tot na de klok van 11. <lacht>